met het NOS-journaal. Nederland stuurt volgend jaar 100 militairen aan in het noorden van het land... ...waar Duitsland de leiding heeft over de NAVO-missie. De Nederlandse bijdrage bestaat uit trainers, medisch personeel en eenheden... ...die zorgen voor transport, beveiliging en logistiek. De NAVO wil voorkomen dat extremisten de macht in Afghanistan overnemen... ...als de ISAF-missie op 1 januari afloopt. De Mensenrechtenraad van de VN stuurt waarschijnlijk experts naar Irak om onderzoek te doen naar de misdaden die worden gepleegd door strijders van de Islamitische staat. De Iraakse regering heeft gevraagd om zo'n onderzoek. Tijdens een spoedzitting van de raad zei de plaatsvervangend hoge commissaris voor de mensenrechten dat er aanwijzingen zijn voor grove schendingen van de mensenrechten in Irak. Ze noemde onder meer moorden, slavernij en seksueel misbruik. De NAM heeft tot nu toe ruim 70 schademeldingen binnengekregen na de twee lichte aardbevingen vanochtend in Groningen. Het zijn vooral kleine schadegevallen, zoals scheuren in muren en plafonds. De NAM denkt dat het aantal meldingen nog zal oplopen, omdat veel mensen op hun werk waren op het moment van de bevingen. Die zijn het gevolg van gasboringen. Partijen in de Tweede Kamer zijn niet verbaasd over de uitkomsten van het onderzoek naar het functioneren van de Nederlandse zorgautoriteit. Een commissie concludeert dat de NZA en het ministerie van Volksgezondheid te nauw met elkaar verweven zijn. De NZA heeft nu een dubbele taak, het opstellen van regels voor de ziekenhuizen en de verzekeraars en de controle daarop. Minister Schippers reageert morgen pas wanneer het rapport officieel wordt gepresenteerd. In Noord-Italië is gisteren een Nederlandse bergbeklimmer om het leven gekomen. Volgens een Italiaans persbureau gleed hij uit en viel hij in een ravijn. De man was op dat moment met zijn zoon in de bergen in Zuid-Tirol. Reddingswerkers hebben het lichaam van de man geborgen. En dan het weer. Zonnige periode, maar ook een paar wolkenvelden. Aan de westkust een kleine kans op een bui. Morgen in het noordoosten en zuidwesten eerst wolkenvelden en kans op een beetje regen. Elders geregeld zon, het wordt 21 graden. De dagen daarna zonnig en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij 1brugge 3 kilometer. Op de A12 Haag richting Utrecht bij Voorburg 3. A15 Gorkum richting Rotterdam bij Sliedrecht 2 kilometer. Verder richting Europoort bij Spijkenisse 3. Een kapotte vrachtwagen op de A16 Rotterdam richting Breda... bij Knopen Ridderkerk 5 kilometer. De rechte reishok is dicht. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Knopen Duwesterplein 5, verderop bij Moordrecht 2 kilometer. En richting Hoek van Holland... bij moordrecht ook 2 en bij het knooppunt Klein Polderplein 2 km A27 Utrecht Breda bij Lexmond 2 en verderop bij Avelingen nog eens 2 kilometer. tot zover de verkeersinformatie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 When I get down, on a luck, I high behind my eyes in Hollywood the same. What you know, but who you know, you need to know someone or know no one When I get down, I'ma luck a rollin' up and roll around I've got my lonesome, lost some years I used to know I know my fate like bullets in a shotgun.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 Midnight scenes from an old romantic movie, usually you'll be there today, I say what's different, I can take you, but me wondering if you wanna go there. Get down!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 All the time that we spent could die. I wanna feel it again. All the love we felt Confinati di cuore solo. Kio nienostal. Dietro is de kati. De leogon is zwang. Sto pensando kee. Che... Oh yeah. Sto pensando lo. Vita the pump.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 Tell you That she wants me back Tell her no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 Met een hoofdletter Z van Zon Zee Zandvoort en Zommerits.